Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met gezondheidsproblemen worden toch iets eerder gevaccineerd. De groep krijgt voorrang bij het AstraZeneca-vaccin. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met het syndroom van Down of met veel overgewicht. Zoals Jordi, zij heeft overgewicht en durft nu eigenlijk niet naar buiten. Ik ben er zelf echt heel erg blij mee. Dat ik, ik, ik, ik kom zelf kom ik bijna niet buiten, omdat ik best wel ja, ik heb een hoog risico loop. Ik heb een, een drain in mijn hoofd zitten door mijn overgewicht... Dus het zou voor mij echt een deur openen dat ik veel meer naar buiten kan... en veel meer dingen kan doen en veilig dingen kan doen. Jordi en alle andere kwetsbaren kunnen hun coronaprik straks halen bij de huisarts. En de man en de vrouw uit het Groningse Nieuwe Pekela zijn opgepakt... omdat ze zeker 100.000 oplichtings-SMS'jes hebben verstuurd. Ze deden in de SMS'jes alsof ze van DigiD waren. De politie kwam de twee op het spoor nadat een provider aangifte deed... omdat er wel heel veel telefoons en simkaarten in één keer werden besteld. En de belangrijkste vakbond voor voetballers vindt de schorsing voor Ajax-doelman Onana veel te zwaar. Hij mag een jaar niet spelen of trainen bij Ajax, omdat hij is betrapt op een verboden middel. Volgens Onana heeft hij het pilletje per ongeluk genomen. De vakbond hoopt daarom dat hij korter of zelfs helemaal niet wordt geschorst. De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan en dus zijn de voorbereidingen in volle gang. Kieswijzers staan online om je te helpen. En vandaag is er zelfs een oefenstemlokaal nagebouwd. Er wordt onder meer gekeken of stemmen een beetje te doen is voor mensen met een beperking. Zoals Freek van 31. Verslaggever Jeroen de Jager ging met hem mee. Hier begint het probleem al. De toegang tot het stembureau. Voor iemand die beperkt is en in een rolstoel zit. Oh ja, dit is bijna niet te doen. Freek rijdt nu binnen met zijn stempas. Nu ga ik kijken of er een laag stemhokje is. Want ja, bij een normaal stemhokje... Hoe oh, kan ik er niet bij? De opkomst onder mensen met een beperking lag bij de vorige verkiezingen rond de 46%. En dat is veel lager dan het gemiddelde van 81%. Het weernocht is droog en helder en vanavond wordt het snel kouder. Uiteindelijk kan het vannacht min 10 tot min 15 worden. Morgen meer van hetzelfde. Het wordt dan lekker zondag, net als vandaag, bij een graad of min 2. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. De weg was dicht bij Kaagdorp na een ongeluk. Inmiddels is alleen de rechterrijstrook nog afgesloten. Je hebt vijf minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Hebben we gesproken bij de laatste aflevering van uh, januari hebben we dat uh, gedaan. Eva van Leeuwen, uh, beter bekend onder de naam Singa en What's the Word. <middels>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 We surely sing with him It seems that you have grown So old and bitter You've grown tired of this sea Of all recurring themes birds flying in okay. and flying out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 Klopt helemaal, zeker. We hebben onze studio in kerkdriel, ja. Waar wij uh, repeteren, oefenen en opnemen. Ja, um, even uh, ja, ik, ik weet, weet dat ik in het Grijs verleden we hier ook nog een uh, beetje band gehad. Dat heette uh, Dirty Colors, uh, oh. Met een uh, van uh, de jongens van uh, De Vette erin. Uh, en een andere De Vette. Die zit tegenwoordig bij de Bohems in uh, Den Haag, is die opgedoken. Dus, uh, maar goed, jullie komen ook uit de beten. Uh, want hoe lang bestaan jullie eigenlijk al?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 Dat is een zin in Lily Street. Oh. Is misadventures. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Nee, nee, nee, nee ja, goed. Ik, okay. ja, weet je, ik, ik, ik krijg soms heel veel mails binnen. En dan lees ik het even vluchtig door. Ja, dat moet ik eigenlijk dus niet doen. Want dan ga ik gewoon, gewoon op mijn bek hiermee. <laughs> nou, nee, maar goed. Voor, maar inderdaad, hoe is het? Was niet uh, was niet even. Nee, goeien, dus nee, dus nee, nee maar, maar wat, wat hebben stijgen, jullie uh, nou. precies? Uh, laat ik het anders vragen. Wat ja. hebben jullie, uh, precies, uh, wat ja. hebben jullie uh, voor dozen Days on Lily Street? Ik krijg ik vanzelf wat het antwoord <laughs>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 naar de situatie in landen als het gaat om wat er gebeurt in de, de culturele sector? Ja, uh, dit is voor niemand leuk. Kijk, nee. uh, het, is, het is noodzakelijk. Uh, weet je wel, om um, um, um, te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond blijven. Ja. Maar het gaat niet lekker natuurlijk.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 Want, want zeker, ja, ja want, want, uh, want, jullie zijn een melodieuze hardrockband, zo omschrijven jullie dus. Dus Absoluut. dit is een beetje ook echt het, uh, het, het, het, het, rock and roll, zoals het uh, zou kunnen zijn in, in die ja, goed, tijd. Uh, ja, zeker. Uh, het was uh, uh, ja rock and roll. Het was inderdaad. Het was los en het was gekkigheid en het was zuipen en het was feesten en het was grote kampvuur in de achtertuin en het was uh, <laughs> ja keiharde muziek. Was de buurt eigenlijk wel blij met we het? jullie? Nee man, <laughs> zeker niet. Nee, dat lijkt me ook. Als, nee, dat waren, er, ze, dat waren ze zeker niet. Als er elke avond een baggernaal wordt aangericht, dan uh, denk ik uh, dat ze dan op een gegeven moment wel gaan klagen. Er staat ook, politie aan de deur. Ja, nou dat klopt ook echt wel hoor. We keken niet zo nauw, we deden gewoon precies waar we zin in hadden, dat doe je dan als je jong bent. Dus dat ging inderdaad wel los en loos en politie aan de deur en gezaaid met de buren en alles op Hoe staan jullie er nu in als je dan daarop terugkijkt? Ja, weet je, toen waren weet jong. Dan kijk je niet zo nauw, want je kijkt nergens naar, je hebt niet zoveel boodschap aan wat mensen hier vertellen. Uh, dus ja, ik, ik heb ervan genoten, als ik erop terugkijk uh, was het fantastisch. Ja. Nu ben ik wel wat rustiger geworden en ja, denk ik af en toe als ik terugkijk ook wel van ja oké, okay, het ging misschien soms wel een beetje ver. <tijd> ja, ja, zoiets als zo vast, uh, WTF, wat hebben we nou weer gedaan, zoiets. <tijd> dus ja, zo ongeveer, <tijd> ja. precies goed gezegd. Ja. Goed, uh, zullen we hem dan maar gaan draaien, dat lijkt me wel een graag, goed plan. hè? graag. Uh, hier dus Igor Twister en Those Days on Lily Street. <tijds>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 Me. Yeah, we can do solo Are you ready for this? Are you ready for waking up solo? But then you best start, got a head start, got a heart like a hobo Are you ready for this? Are you ready for waking up solo? Smile. Yeah, we could do solo.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 En dan hebben we het over de band van Robin en Drijver. Oftewel de Arters Amsterdam en Rotterdam verenigd. Something with the Oceans. Ik zeg tot volgende week. En misschien straks veel plezier met Nashville Radio. Dag hoor.